Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Troepen die loyaal zijn aan kolonel Gaddafi... hebben zich bij de stad Misrata mogelijk schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. Zegt de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties. Volgens haar hebben de troepen de burgers van Misrata onder meer bestookt met clusterbommen. Ook zijn welbewust ziekenhuizen gebombardeerd. Ze wil dat Libië een eind maakt aan de belegering en medische hulp toelaat tot de stad om de slachtoffers te helpen. De regering wordt over twee weken bij de zaligverklaring van Paus johannes Paulus II vertegenwoordigd door minister Donner. Hij heeft als minister de betrekkingen tussen de staat en de godsdiensten in zijn portefeuille. Paus johannes Paulus overleed zes jaar geleden. Hij wordt op 1 mei in Rome zaligverklaard. Eerder deze week werd bekend dat namens België, koning Albert, koningin Paola en premier Leterme naar de plechtigheid gaan. In de Martinikerk in Groningen is een herdenkingsdienst gehouden voor de agent die omkwam in Baflo...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 Ons, de regering in Londen is de veiligheidssituatie in Libië de laatste week verslechterd. In heel Syrië is het onrustig door de aanhoudende protesten tegen het bewind van president Assad. De Britse regering had al eerder een negatief reisadvies afgegeven voor alle niet noodzakelijke reizen naar Syrië. Het weer. Zonnig, droog en warm. Aan zeetemperaturen rond de 20 graden. In het binnenland nog iets warmer. 25. De komende dagen weinig verandering. Dit was het NOS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 met al het object. and day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 er is niemand die jouw leven zal. Dan hou ik duizend jaar voor jou bewaard, Tot jij mijn liefde hoort. Ik weet wel dat jij nog vol twijfel zit. Maar bij mij krijg jij het Bij ons allereerste ogenblik Zag ik al precies waar jij moest zijn Ik lijd honger, ik lijk dorst en kou Ik struin de straten af voor dag en dauw. Er is niets dat ik niet doe voor jou Amen. <laughs> CFM Deja vu, like a radio tune. I swear, I've heard before. And you, is it something real? Or the magic? I Your is watching you.